12 uur. Het NOS-journaal. René van Braco. Goedemiddag. Aanklachten in Turkije tegen zonen van ministers. Lokale glazen huisactie alweer voorbij door onwelgeworden DJs. En HM verklaart Angorawol taboe. Het weer, vooral in het westen en noorden, regen en motregen en aan zee... en op het IJsselmeer waart het hard tot stormachtig. In het Zuidoosten en Oosten blijft het vrijwel droog... en valt er vooral vanavond regen. Het is 6 tot 8 graden. En dat op de dag dat de winter begint. Morgen buien en ook af en toe zon. en Het is dan zelfs iets warmer. In Turkije loopt de politieke spanning verder op. nu... een aantal mensen die dicht bij de regerende AK-partij staan in staat van beschuldiging zijn gesteld. Het gaat in totaal om 16 mensen... onder wie de zonen van twee ministers en de directeur van een staatsbank. Ze werden eerder deze week aangehouden in verband met een corruptieonderzoek. Journalist Bernard Bouwman. Wat is er nou precies aan de hand, Bernard? Nou, het is een hele ernstige affaire. Er zijn dus heel veel mensen opgepakt de afgelopen dagen... En eigenlijk wat er aan de hand is, is dat er een machtsstrijd is. tussen aan de ene kant de AK-partij van premier Erdogan... en aan de andere kant de religieuze beweging van Fethullah Gulen. Uh, die heeft al enige tijd aan de stok. Op een gegeven moment heeft Erdogan gezegd... van we gaan privéscholen sluiten in Turkije. En daar werd Fethullah Gulen heel erg boos over... want uh, dat is eigenlijk het hart van de Fethullah Gulen-beweging, die scholen. En die Fethullah Gulen-beweging, zeggen veel mensen in Turkije... die slaat nu terug... Via de mensen die zij hebben in het staatsapparaat, via bijvoorbeeld openbare aanklagers en politiemensen. Die hebben eens goed gekeken wat er allemaal gebeurt uh, met de zoons, met name van de ministers van de regering van premier Erdogan. En die hebben enorm veel corruptie ontdekt. En dus we zijn al die mensen gearresteerd en nu dus in staat van beschuldiging gesteld. Ja, en Erdogan heeft meteen van de week al een soort van ingegrepen om mensen te ontslaan. Maar wat doet hij verder nu? Hoe gaat hij hiermee om? Nou, hij noemt het eigenlijk een grote samenzwering tegen de AK-regering van hem. En met name ook tegen hem zelf. En hij noemt het ook een buitenlandse samenzwering. En vanochtend nog, uh, enige tijd geleden... heeft hij gezegd dat ambassadeurs zich eigenlijk helemaal niet... over deze kwestie moeten uitlaten. En als ze dat doen en al te kritisch worden... dan uh, kunnen wij die ambassadeurs uit Turkije wegsturen, zegt hij. Dus uh, Erdogan ziet het allemaal als een grote samenzwering. Maar in de Turkse media inmiddels uh, wordt er toch wel anders over gedacht. Komt er komen hele uh, aangename beelden naar voren... van wat er allemaal gebeurd is. Over bijvoorbeeld schoenendozen waar miljoenen euro's in zaten. Over geldtelmachines over telefoongesprekken tussen een minister en zijn zoon, waarin die zei van nou, als één politiechef te moeilijk gaat doen tegen jou, dan stuur ik hem wel ergens anders naartoe of ik ontsla hem. Dus het is echt wel wat aan de hand. Maar de diepste reden is dus wat ik net al zei, een soort machtsstrijd tussen aan de ene kant Erdogan, aan de andere kant Fethullah Gulen, via de mensen die Fethullah Gulen in het staatsapparaat heeft. Maar waarom ziet hij dan, Erdogan, als een soort van buitenlandse samenzwering en dreigt hij de ambassadeurs? Now om te beginnen woont Fethullah Gulen woont niet in Turkije, de grote baas van die religieuze beweging. Maar die woont in de Verenigde Staten, in Pennsylvania. Die heeft ook hele goede banden met de Amerikaanse regering. Dus uh, dat zint Erdogan eigenlijk al niet. En bovendien is het natuurlijk zo dat uh, met name de Europese en zeker ook de Amerikaanse ambassadeurs... die laten zich al langere tijd kritisch uit over Erdogan. Je kunt je herinneren dat eerder dit jaar dat grote onlusten waren in uh, Istanbul... naar aanleiding van het hele Gezi Park gebied. Uh, Gebeuren. Toen waren uh, de Verenigde Staten en de Europese Unie-landen waren heel kritisch. En uh, toen ook, uh, had Erdogan zoiets van, ik hoef die ambassadeurs niet meer. En nu heeft hij ook weer het idee dat de kritiek eigenlijk van buitenaf komt, buiten Turkije. Ja, Nog even kort, hoe gevaarlijk is dat nu, dit dan nu voor de staat Turkije? Nou, dit is een hele ernstige zaak. Kijk, eerder dit jaar waren die onlusten in Gezi Park. En heel veel mensen zeiden toen van dit is heel ernstig voor Turkije. Nou, dat waren wel uh, uh, uh, gewelddadige scènes, maar dit is eigenlijk veel ernstiger. Want dit is een conflict in het hart van de Turkse staat. Je hebt uh, mensen van de regering die in conflict komen met bijvoorbeeld politiechefs, bijvoorbeeld openbare aanklagers. En dit is echt heel, heel, heel ernstig voor Turkije. Bernard Bouwman, dankjewel. We blijven tot de voet volgen. Werknemers in Nederland worden vooral ziek van stress. Een derde van het ziekteverzuim wordt veroorzaakt door psychische klachten... die samenhangen met het werk, staat in een brief van minister Asje aan de Tweede Kamer. De klachten ontstaan door een verstoorde balans tussen werk en privé... werkdruk en onzekerheid bij mensen over hun baan. Ook agressie en geweld op de werkvloer leiden tot ziekteverzuim. Als wil het probleem samen met werkgevers en werknemers aanpakken. Komend voorjaar wordt daarmee een begin gemaakt.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 En uh, daarna hebben wij ook meteen aanvullende inspecties uitgevoerd... bij de boerderijen, waar onze leveranciers hun agora wil inkopen. En daardoor bleek ook dat wij op dit moment niet kunnen garanderen... dat onze specifieke richtlijnen die wij hebben, kunnen worden nageleefd. En daardoor uh, hebben wij besloten om uh, de productie met permanent te eindigen. Het bedrijf nam namelijk besluit nadat dierenrechtenorganisatie PETA... een schokkend filmpje online had gezet... over het strippen van levende konijnen op fokkerijen in China... Dit is het NOS-journaal met René van Brakel. Het kabinet heeft op zee twee nieuwe gebieden aangewezen voor windmolenparken. Het staat in een nota van de ministeries van Infrastructuur en Milieu en Economische Zaken. De windmolenparken komen op minimaal 22 kilometer van de kust te liggen. In het energieakkoord is afgesproken dat over tien jaar... op het Nederlandse deel van de Noordzee windmolenparken zijn gebouwd... die jaarlijks 5 miljoen huishoudens van elektriciteit voorzien. De Drentse variant van het glazen huis is na één dag alweer gestopt. omdat de drie DJ's onwel zijn geworden. Het huis staat op de Brink in Gieten. En de drie DJ's werden er donderdagavond ingesloten door burgemeester Erik van Oosterhout van A. Hunze, waar Gieten onder valt. Meneer van Oosterhout, goedemiddag. Goedemiddag. Wat is er met die drie aan de hand? Ja, nou, ik zou zeggen, ze zijn gisteren uh, onwel geworden. Ze zijn uh, even afgevoerd naar het ziekenhuis. Uh, en ze zijn inmiddels weer thuis. Dus het, het gaat goed met ze. Ja, want u deed het uur op slot. Toen ging het allemaal wel. Maar waardoor zijn ze dan toch gewoon wel geworden? Ja, het vermoeden bestaat. We weten het precies, zeggen we niet. Er was een hete luchtkabon. Dat was ook wel verstandig, want het was, het was koud. Het vermoeden is dat er iets inderdaad met die kachel is, is gebeurd. Of met dat hete luchtkabon. Eh, waardoor er toch een, ja, een lucht is ontstaan. Waardoor ze niet lekker werden. Ja, en nu zijn ze thuis. Gaan ze het nog hervatten, denkt u? Nee, we hebben er gisteravond uh, over gehad. Uh, ik heb uh, maar even overleg gehad met de organisatie. Uh, kijk, dat zou op zich wel kunnen. Alleen de lol was eraf, uh, ja, hier je niet op. Het moet gewoon een leuk feestje zijn. En uh, nou, de organisatie was aangeslagen. Uh, ja, er zijn ambulances bij, brandweer met, uh, met meters en zo. Ja, dat, kijk, het moet gewoon een leuk feestje worden. En uh, nou, daar hadden ze geen zin meer in. En dat snap ik heel goed. Ja, maar dat was natuurlijk wel een goed doel waar ze geld voor inzamelen. Wat ja. was dat trouwens? Het doel was de arme kant aan hun, zeg maar de plaatselijke voedselbank. Oké, okay, ja. En hebben ze ook geld opgehaald? Ja, zeker. Want ja, toen hebben we ook maar de zaak opgebroken. En uh, ja, zo zit je als burgemeester bij een kerstconcert... en zo zit je bij de notaris uh, geld te tellen. Dus dat was... En uh, de, was, we nou, de, daar moeten er ook een spannend moment voor maken. Wat is de opbrengst? De, nou, de opbrengst, die, die moet even bepaald worden. Want het ging zo snel dat de kosten ook nog even af moeten worden getrokken. Maar er is een paar duizend euro opgehaald voor de plaatselijke voedselbank. Dus eigenlijk is het ook wel weer een prachtige, prachtige opbrengst. Maar het was, uh, ja, tot dat moment was het ook een uh, hartstikke leuk feest. Het ging allemaal prima. Volgend en er waren jaar... veel mensen die geld gaven. Ja, volgend jaar nieuwe ronde, nieuwe kansen. Hè? Dat denk ik wel, hè? Erik van Oosterhout, burgemeester van Aanhunzen. Dank u wel. Graag gedaan. Oud-president Saakashvili van Georgië heeft uit angst voor vervolging zijn land verlaten. Dat zegt zijn vrouw, de Nederlandse Sandra Roelofs, in een interview met trouw. Na de presidentsverkiezingen in oktober heeft het nieuwe regime in Georgië zich wraakzuchtig opgesteld, zegt Roelofs. Onder andere de oud-minister van Binnenlandse Zaken is vastgezet. Om aan een arrestatie te ontkomen is Saakashvili dus het land ontvlucht. Het ministerie van Justitie gaat opnieuw onderzoek doen... naar de gewelddadige beëindiging van de Molukse treinkaping bij De Punt in 1977. Vorige maand werd bekend dat bij de bevrijdingsactie... de zes Molukse treinkapers door in totaal 144 kogels zijn geraakt. En officieel is altijd ontkend dat op de kapers werd geschoten... met als doel hen te doden. Voor het onderzoek worden deskundigen geraadpleegd... zoals historici en juristen... En daarnaast gaat het Nederlands Forensisch Instituut... de autopsierapporten bestuderen die destijds zijn opgesteld. Bijna 10 tien minuten over twaalf. Belangrijkste nieuws van dit uitgebreide NOS-journaal. Ministerszonen in Turkije worden vervolgd. Politieke spanning loopt daar verder op. En de glazen huisactie in het Rentse Gieten... is dus voorbij na het onwel worden van drie DJ's. Zometeen hier op Radio 1 onderzoeksjournalistiek in Argos met Max van Wezel.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 Argos. Onderzoeksjournalistiek van de VARA, HUMAN en de VPRO. Max van Wezel. Een hele goede middag en welkom bij Argos, het onderzoeksprogramma van Radio 1. Misschien heeft u ze wel eens zien staan. Agenten in gele hesjes die het publiek op stations, vliegvelden of winkelcentra in de gaten houden. Soms staan ze boven aan de roltrap en kijken ze naar u... Niet zenuwachtig worden, adviseer ik, want dan valt u juist op. De agenten zijn bezig met spotten. Daarvoor hebben ze een speciale opleiding gekregen in de spottersmethode. Verslaggevers hij Slegers dook in de wereld van de spotters en de predictive profilers. Luister naar haar reportage Search, Detect, React. Wat je nu ziet, is dat met een aantal bedreigingen... je zegt van, ja, eigenlijk wil ik niet dat het gebeurt. Dus dan ga je veel meer zitten op het voorkomen van het feit dat het kan gebeuren. Nou, en daar zie je dat uh, de spottersopleiding, zoals dat bij de politie heet... of uh, predictive profiling, zoals het in het bedrijfsleven heet... Uh, op dit moment de kop opsteekt. Kritiekloos zijn al dit soort dingen geaccepteerd, met name in de laatste twaalf jaar...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 Uh, ja, dan blijkt als je daar induikt uh, dat het op grootschaal wordt toegepast... Uh, zonder dat iemand ooit de vraag gesteld heeft van hoe goed werkt dit eigenlijk. Uh, en uh, ja, dat lijkt me toch iets wat je uh, voordat je dit grootschalig invoert... zou moeten willen beantwoorden. De laatste die u hoorde was Ewout Meijer. Rechtspsycholoog aan de Universiteit Maastricht. Met verbazing ziet hij hoe agenten en particuliere beveiligers... steeds vaker worden getraind in een methode... om terroristen en criminelen in het vizier te krijgen... nog voordat ze iets gedaan hebben. De spottersmethode, ook wel predictive profiling genoemd. Hoe dat werkt? Simpel. Door te kijken naar afwijkend gedrag... en door met de potentiële verdachten in gesprek te gaan. Zo hoopt de profiler criminele activiteiten te verstoren en te voorkomen. Het enthousiasme voor de methode is groot. In 2009 is de politieacademie gestart met de spottersopleiding. Elk jaar krijgen meer dan 1500 agenten zo'n training. Ze kunnen de methode toepassen tijdens grote evenementen... maar ook tijdens hun alledaagse werk. Maar waar letten die agenten nou eigenlijk op? En werkt de methode? Argos. Over het vervagen van de grens tussen politie- en inlichtingendiensten... Het verdwijnen van de aanname En over het moment waarop afwijkend gedrag verdacht wordt. Goedendag, mijn naam is uh, Van der Berg. Uh, we zijn in mijn toezicht. Wij hebben zojuist geconstateerd dat u met een groep hier bent aangekomen. En dat u hier wat ronddrentelt en uh, wat uh, aantrekkingen te maken. Kunt u mij vertellen wat u hier aan het doen bent? We zijn wel een beetje alles elkaar aan het brengen. Niks, niks, niks. Het centraal station Utrecht. Twee mannen zitten op een bankje. Een agent vraagt een van hen waar ze mee bezig zijn. We kijken naar een opname samen met trainer Peter van den Berg. Maar wat bent u in de kaart te brengen dan? We zijn een opdracht maken voor, een, uh, voor iets. Ja, kunt u iets specifieker zijn? Want ik weet niet of u op de hoogte bent, maar er is hier voor hoog toezicht in met de veiligheid van het station Utrecht. Dus in dat kader stel ik ook mijn vragen. Kunt u iets specifieker zijn in wat u precies bedoelt? Wat doet u hier? Hij, hij geeft eigenlijk aan dat ze niks bijzonders aan het doen zijn. Um, u hoort ook dat de interviewer hier gewoon puur de feiten benoemt uh, die hij heeft waargenomen. Hiermee wordt hij eigenlijk ook non ethic Oftewel wat nu je culturele achtergrond is, uh, wat je afkomst is, het maakt niet meer uit. Het gaat om de feitelijke gedragingen. En we geven de anderen gewoon alle kans om te uitleggen wat er aan de hand is. Ja, u bent, uh, zegt u net uh, aantekeningen maken. Uh, waar bent u aantekeningen van maken? Gewoon een opdracht van. Uh, een opdracht maken. Van ja, wat voor opdracht? Die, ja, dat kunt u wel. Ja, dat kunt u vast. Wie bent u? Ik ben... Ja. Nou, omdat het mijn werk is. ik moet wel heel erg lang denken. Mijn naam is Roy. Roy. Wat we net zagen is dat uh, in eerste instantie werd deze meneer geconfronteerd met zijn gedragingen op het plein. En de open vraag, wat bent u hier aan het doen? daar reageert hij al een beetje moeizaam op. Daar zit wat weerstand op. Dat is op zich een logische houding. Vervolgens wordt eigenlijk direct erop gevraagd... wat is uw naam? En dan blijft het heel lang stil... En uh, wat je heel duidelijk op het beeld kan zien... is dat er bepaalde mimiek in het gezicht komt. Bepaalde gelaatstrekkingen, Waarbij je gewoon ziet dat er onrust is. Dat hij zenuwachtig begint te worden. Zijn dus mond hangt een beetje open. Hij kijkt een beetje weg. Hij kijkt een beetje weg, inderdaad. Uh, waar hij heen kijkt is ook wel interessant. Want daar staat zijn maatje. Maar wat hij nu vervolgens ah. ook doet... is dat hij ineens zijn naam niet wil zeggen. Terwijl hij weet dat hij het gewoon moet doen. Dus ergens heeft hij dan toch wat te verbergen... Uh, wordt dan de gedachte. Uh, terwijl het zo'n plausibele vraag is. En uh, in welk kader bent u hier? Ik ja, ben als, als Ja, u bent aantekeningen aan het maken, zegt ja. u net ook. Wat voor aantekeningen? Ja, waar zijn het voor? Ja? Uw collega, wat is dat voor collega? Van welk bedrijf bent u? Ik ben geen bedrijf. U bent geen bedrijf, ja, maar waar... ja, u bent een collega. Wat, uh, hoe zit dat dan? Ja, we zijn hier gewoon samen, uh, vrienden, verder niks, bijzonders. Bent u nu collega's of bent u vrienden? Vrienden, vrienden. Ik schuil is collega's. Ja, en collega's? Ja. Vanuit welk werk? Wat voor beroep doet u? Ja, de daar ga niet op ingaan. Daar kun je niet op ingaan? Oké. Okay. Ja. Nou, eigenlijk zie je hier een soort berusting ontstaan bij hem van ja, weet je, ik ben eigenlijk door mijn stof heen. Ik, euh, ik, ik beken nog net niet, maar ik ga half door de knieën. Dus uh, hoe komt dat hier ook? Omdat we in onze interviewtechniek, wij zijn natuurlijk wel redelijk ervaren daarmee. En we kunnen hem heel makkelijk switchen van het ene moment naar een hele open vraag waarbij die alle kanten op kan. En al heel snel gaan we toespitsen naar zo specifiek. Dat als je op het ene moment hebt gezegd: Ik ben hier voor mijn werk. Ja, dat je op het andere moment al bijna niet meer kunt zeggen wat voor werk het dan is. En dat je dus misschien hier in dit geval moet gaan verzinnen: wat je werkgever is, hoe die heet, waar die gevestigd is, etc. Peter van den Berg van Restment Education. Een particulier bureau dat trainingen geeft aan politiemensen en particuliere beveiligers. Die training heet Human Sense Security Solutions, H3S. Het is een vorm van predictive profiling, de spottersmethode. Sascha de Boer. Goedenavond. Drie dagen voor de Spaanse verkiezingen ontploften in treinen... op verschillende stations in Madrid zware bommen tijdens het spitsuur. Er zijn zeker 190 doden en meer dan 1200 gewonden. 37 doden en 700 gewonden. Dat is de voorlopige balans van de aanslagen vanochtend in Londen. Nabestaanden en de overlevenden vinden dat de veiligheidsdiensten fouten hebben gemaakt. Omdat twee van de vier daders al voor de aanslagen in de gaten werden gehouden... maar niet zijn opgepakt. Dit mag nooit meer gebeuren. Een veelgehoorde reactie in Europa en Noord-Amerika op de terroristische aanslagen... van onder andere 2004 in Madrid en 2005 in Londen. De Verenigde Staten stelden zwarte lijsten op. Controles op vliegvelden werden strikter. Cameratoezicht werd verscherpt. Alles werd gedaan om mogelijke terroristen buiten de deur te houden... of vroegtijdig in de kraag te grijpen. In deze drang naar het preventief optreden tegen terroristen... werd door de Nederlandse politie de spottersmethode ingevoerd. Feitelijk is, is de basis, en daar begin je mee... is dat je wil weten hoe je opponent werkt. Bernd Riff, vicevoorzitter van de Nationale Denktank Integrale Beveiliging. Um, en dan moet je je ook afvragen um, hoe jouw opponent zich gedraagt... Um, afhankelijk van het doel wat hij wil. Um, um, is hij aan het kijken hoe jouw processen werken? Is hij jouw processen aan het testen? Of gaat hij daadwerkelijk al uitvoeren en iets doen? Um, in al die stappen zal hij zich anders gedragen. Nou, als je weet hoe hij dat doet... dan ga je vervolgens de vraag stellen... en wat kan ik nou zien? Als je dat weet, ga je het uitleren. Dan ga je mensen leren van... joh, dit, dit zijn indicatoren waar je op aan kunt slaan. En dat heeft te maken met je opponent die dit, dit of dit zou kunnen doen. Als medewerkers dat weten, en ze zien het... dan kunnen ze ook gericht naar iemand toe... om te proberen die dreiging te ontkrachten. Bernd Riff van de Denktank Integrale Beveiliging. Dat is een platform van de brancheorganisatie... de Vereniging Beveiligingsmanagers Nederland. Riff is beleidsadviseur beveiliging bij de Nederlandse Bank. En volleert spotter. Jarenlang werkte hij in de beveiliging op Schiphol. Hij moest voorkomen dat kwaadwillende op het vliegtuig stapte. Als ik iets ga doen wat niet mag, dan word ik zenuwachtig. Hoe dichter ik bijkom bij wat ik wil gaan doen... hoe zenuwachtiger ik waarschijnlijk word. Nou, als ik een passagier heb die op een luchthaven staat en zenuwachtig is... dan zou ik dat dus kunnen koppelen aan deze manier van werken. Uh, maar misschien heeft iemand wel vliegangst. En euh, euh, dan is het aan mij om die dreiging te ontkrachten. En als ik inderdaad kan vaststellen dat iemand vliegangst heeft, zal daardoor de zenuwachtigheid niet verdwijnen. Maar voor mij is het geen dreiging meer. Ja, wat voor beroep doet u? Ja, Daar kan ik niet op ingaan. Daar ja, kunt u niet op ingaan. Nee. Oké. Okay. Op geen enkele manier. Op dit moment wordt het wel een beetje een vreemd verhaal, meneer Roy. Dat begrijpt u wel, ja? En dat geeft voor mij eigenlijk aanleiding om u te vragen om mee te gaan naar het bureau. Ik kan me niet voorstellen dat dat de bedoeling is. Bent u bezig met een geheime opdracht of zo? Daar kunt u niks over zeggen. Zo geheim is het. Ja, dit is natuurlijk ergens een beetje in de overtrokken sfeer, hè? Dat heeft ook te maken met dat dit een training is. En dat we met deze betrokken assist en zijn collega's zijn eigen beeld ook gaan terugkijken. En wat wij daarmee willen bereiken is dat ze echte bewustwording krijgen... door te kijken naar zichzelf. Eh, en dus volledig te herkennen hoe ze daar staan te liegen. En ook eigenlijk eh, in de klas terugkomen te vertellen... ja, ik moet kijken hoe ik daar kijk, kijk hoe ik daar wegkijk... kijk hoe ik haal met mijn, trek met mijn neus. Ik zie gewoon in alles van mezelf dat ik daar op en top zenuwachtig ben. En dat klopt ook, want dit is wat ik beleefd heb. En dan vertellen ze dat. Goedendag meneer, nogmaals. Uh, mijn naam is Van den Berg, politie Utrecht. Oh. Ik heb uw collega Anton net gesproken van het architectenbureau. U bent ja, ja. hier bezig met een onderzoek ja, we begrijp zijn, uh, zijn We zijn op het gebouw en we zijn uh, tegenaan gaan kijken of we uh, een volgende tekeningen gehad. Dus uh, ik heb hier gewoon inderdaad het moment even gepakt om gewoon te starten met een verhaal. En eigenlijk een beetje op de bluf uh, iets te gaan vertellen van ik hoor net dat. Om te gaan kijken hoe wordt daarop gereageerd. Nou, wat deze meneer in ieder geval laat zien is dat hij heel snel kan reageren want hij gaat direct mee in het verhaal. En je ziet dat hij, zeg maar al om zich heen kijkend, eigenlijk zijn eigen verhaal aan het fabriceren is. Nou, dat mag. Dat is niet verboden. Uh, voor mij wel een indicatie van, oké, okay, we gaan even wat scherper zitten. We bouwen niks, wij controleren alleen de bouwwerkzaamheden. U controleert de bouwwerkzaamheden? Ja, ja. En wat was uw naam? Jan. En uw achternaam? Pietersen. Uw naam? Jan Pietersen. ja. Maar nou, wat hij hier nu inderdaad laat zien is... op het moment dat hij nu een hele concrete vraag krijgt... daar waar hij open is over alles en meteen alles begint te vertellen... een hele simpele vraag over zijn naam en het stagneert ineens volkomen. Nou, dat, dat is zo opvallend dat het in ieder geval voor ons voldoende is... van hé, hey, uh, hier is wel iets aan de hand. De methode van predictive profiling werd ontwikkeld in Israël... waar de dreiging van aanslagen aan de orde van de dag is. Beveiligers waren daar gewend om vooral mensen met een Arabisch uiterlijk aan een grondige screening te onderwerpen. Maar dan, in het voorjaar van 1972, komen drie Japanners aan op het vliegveld van Tel Aviv. Ze doen zich voor als muzikanten en wachten bij de bagageband op hun muziekkoffers. Politicoloog Guillaume de Valk. Dat waren Japanners radicalen. Japanners Die waren gerelieerd aan een aantal uh, uh, zeer radicale Palestijnse organisaties. Die zijn uitgestapt op vliegveld Lot met muziekkisten. Maar de toenmalige beveiligers hadden zoiets. Het zijn Japanners en wij zijn vooral Arabieren aan het controleren. Eyewitnesses say the men waited with the other passengers at the luggage conveyor belt inside the customs hall. De Japanners, die zich voordeden als muzikanten, haalden Kalashnikovs en handgranaten uit hun muziekkoffers en begonnen om zich heen te schieten. Een fragment van de BBC uit mei 1972. When their luggage arrived, they took Kalashnikov automatic rifles and hand grenades from their suitcases and opened fire indiscriminately at everyone in their vicinity. En toen kwamen ze in Israël achter. hé, hey, dit werkt niet. Uh, uh, alleen maar Arabieren controleren. We kunnen niet op uiterlijk afgaan. En die zijn toen dat predictive profiling gaan ontwikkelen. Gilliam de Valk, hij is coördinator van de Minor inlichtingenstudies... aan de Universiteit van Amsterdam. In, uh, in Israël is de methode van predictive profiling uh, heel belangrijk. en ook heel breed in de samenleving uh, zeg maar doordrongen. Dus niet alleen uh, vliegvelden of kritieke objecten, maar men heeft er natuurlijk een lange geschiedenis van aanslagen. Uh, en je ziet al dat het begin van het trainen van mensen gebeurt op de basisschool. Dus kinderen leren ook herkennen uh, als er een verdacht pakketje staat. Sterker nog, ze zijn zo sterk in dat profiling al getraind uh, dat als ze een verdacht pakketje zien en ze denken, dit is een bom, dat ze zelfstandig. Uh, um, gaan zeggen, we moeten de straat ontruimen. En de ouderen luisteren daar ook naar. In Europa was er lange tijd geen interesse in de methode. Terroristische aanslagen werden elders gepleegd. Niet hier. Maar dat veranderde toen het terrorisme dichter bij huis kwam. De zijingang van het Centraal Station. Vier deuren zijn open. Daar staan vier agenten voor in felgele hesjes. Schuin ervoor zit gewoon een Turkse meneer schoenen te poetsen alsof er niks aan de hand is. En iedereen die hier nu voorbij komt en afwijkend gedrag heeft, wordt gespot. Na de aanslagen in Madrid in 2004 besloot ook de Nederlandse politie... dat er iets ontwikkeld moest worden om de stations beter te beveiligen. En daarom ontwikkelde de politieacademie een speciale cursus... Een fragment uit het NOS-journaal van 27 mei 2010. Met een grootschalige antiterreuroefening op Amsterdam Centraal... presenteert de politie de spottersmethode. Betty Verhagen die verzorgt de training van alle mensen die meedoen vandaag. Hoe ga je kijken naar mensen? Wij noemen dat het handen-ogen-verhaal. De ogen, nou, de, de spiegels van de ziel, die zeggen wat over mensen. Dus het heeft te maken met emoties en met uh, uitdrukkingen van mensen. En dan? Dan, dan doet dat iets met jou en dan is het aan jou zelf om daar vervolgens iets mee te doen. En dat is bijvoorbeeld het aanspreken van mensen. Is die training alleen bedoeld om terreurverdachten te herkennen? Nee hoor, zeker niet. Deze training kun je eigenlijk bijna, of nagenoeg overal is die toepasbaar. Als je kijkt naar het openbaar voer, nou dat is, dat is dit er dan een van. Maar ook bij grootschalige bijzondere evenementen, nationale feestdagen, maar bijvoorbeeld ook in de beveiligingswereld of in de horecawereld. Dat was 2010. Wat opvalt is dat de methode ontwikkeld tegen terrorisme... tegen veel meer delicten wordt ingezet. Inmiddels zijn er door de politieacademie zo'n 4600 agenten opgeleid tot spotters. Jaarlijks komen er daar 1500 bij. Hoeveel er bij particuliere bedrijven wordt getraind... kon de politiewoordvoerder ons niet zeggen. 3,5 jaar na de start lijkt ons een goed moment om eens te kijken wat dat oplevert. Hoe effectief is de training? Wat zijn de successen? En zijn er ook ongewenste effecten? En hoeveel geld gaat er eigenlijk in om? Vragen die we voorleggen aan de politieacademie. Zij zijn verantwoordelijk voor de trainingen. Berry Verhagen, die u net hoorde, geeft graag tekst en uitleg... en nodigt ons uit om een van zijn trainingen bij te wonen. Maar enkele dagen voor de opnames wordt daar plots een stokje voor gestoken... De woordvoerder laat ons weten dat de politieacademie bij nader inzien... op geen enkele manier wil meewerken aan onze uitzending. Een reden daarvoor krijgen we niet. Wel dat het besluit is genomen na contact met de nationale politie. Terwijl men in 2010 de methode nog trots presenteerde... is de politie nu uiterst terughoudend. Dat is jammer, want tijdens ons onderzoek naar de methode... zijn er wel een paar vragen gerezen. De hele aanname achter die methode is dus dat je op, bepaal, op basis van bepaalde uh, gedragingen uh, intenties kan voorspellen. Nou, die hele aanname die is flinter en flinter dun. Uh, het zou mij uh, verbazen als dat uh, met de enige nauwkeurigheid zou kunnen. Aan het woord is Ewout Meijer, universitair docent aan de sectie forensische psychologie aan de Universiteit Maastricht. Ik ben gefascineerd door de vraag van wat weten we nou eigenlijk over deze methode? Ja, dan blijkt als je daar induikt dat het ze op groot schaal wordt toegepast, zonder dat iemand ooit de vraag gesteld heeft van hoe goed werkt dit eigenlijk. En ja, dat lijkt me toch iets wat je voordat je dit grootschalig invoert zou moeten willen beantwoorden. Volgens Meijer is het zo simpel nog niet om iemand uit de menigte te pikken die iets kwaads in de zin heeft. Hij wil weten waar die spotters nou precies op letten. Wat is dat handen-ogen-verhaal waar Barry Verhagen van de politieacademie het over heeft? En wat laten die ogen de spiegels van de ziel nou eigenlijk zien? Wat dan dat afwijkend gedrag is uh, waarop gelet wordt... Uh, um, dat uh, blijft wat mij betreft één grote raadsel. Concrete... Uh, uh, Lijsten met de dingen waar er op gelet zou moeten worden... die heb ik nooit onder ogen gekregen. Zo'n training is dusdanig vaag... dat eigenlijk alles wat je zelf intuïtief al afwijkend vindt... dat je dat op een of andere manier wel onder die methode kan schuiven. Nou ja, de vraag is, wat gebeurt er dan? Dus een politieagent kan alleen op basis van zijn intuïtie... Uh, uh, kan en mag die niet zoveel. Uh, maar als deze intuïtie nu feilloos aansluit bij wat hij tijdens zo'n methode geleerd heeft, om de eenvoudige reden dat iedere intuïtie aansluit bij die methode, omdat die zo vaag is, ja, dan opent dus zo'n methode uh, de deur, uh, voor, uh, opent hij allerlei deuren die er voorheen gesloten waren. Uh, nou ja, en uh, nogmaals, dat lijkt tot op heden in een juridisch vacuüm uh, te zitten. Waar let de spotter op? We vragen het aan Bernd Riff. Die zelf meerdere spotterstredingen in Israël volgde. Kan hij een lijst geven van verdachte gedragingen? Nee. Um, de, iedereen die zegt dat hij een lijst kan geven. Dan heb ik al zoiets van. ja, Dan ben je met een kunstje bezig. Um, want het verschilt echt per moment. Per locatie. De context waar je in staat. Um, en dat wat een tegenstander waar je tegen wil wapenen wil gaan doen. Um, en dan kun je niet een lijstje geven van joh, dit is het dus. Maar voor een bepaalde concrete situatie... Um, een vliegveld... daar zou je wel een lijstje voor kunnen maken. Um, daar, daar zou je in ieder geval... als je bijvoorbeeld zegt van joh, ik ben bang dat iemand een bom aan boord brengt... daar zou je een lijstje voor kunnen maken. Maar wat dus heel belangrijk is... is dat je als uh, beveiliger of als agent... Um, duidelijk voor ogen hebt wat voor dreiging er zou kunnen zijn. Maar nu kan ik me voorstellen dat voor een agent die staat niet alleen maar op een centraal station, maar die staat op verschillende plekken ja. op straat. Dus daar kunnen tal van dreigingen zijn. Ja. Is dat een probleem? Nee. Um, op het moment dat, ik in mijn, dat, dat een agent in zijn reguliere dienstenuitvoering zit is hij met heel veel verschillende dingen bezig. Ga je de link leggen met de politie en spotten dan is spotten altijd over het algemeen gekoppeld aan een bepaald soort evenement... of een locatie met iets wat daar niet mag gebeuren, waar je bang voor bent. Als je dat niet weet, ja, dan is het heel moeilijk om ermee te werken. Want dan mis je als het ware die basis, dat fundament, om vanuit te gaan reageren. Volgens RIF werkt de spottersmethode alleen... als een agent heel duidelijk voor ogen heeft welke specifieke dreiging hij wil voorkomen. In zo'n geval is de lijst van verdacht gedrag niet extreem vaag, zoals E.W. Meijer vreest, maar redelijk specifiek. Maar het is de vraag of de politie de methode ook toepast, zoals Griff het graag zou zien. De methode wordt namelijk niet alleen ingezet om duidelijk omschreven delicten te voorkomen. Nederlandse agenten die de opleiding doen, hebben juist de veel algemenere opdracht om op mensen af te gaan van wie ze verwachten dat ze iets kwaads in de zin hebben trainer Peter van den Berg. In Utrecht uh, kwam er een jongeman voorbij... die inderdaad opviel door zijn gedrag. Uh, die werd ook aangesproken door een van de cursisten. Uh, daar volgde niets uit. Dus de jongeman uh, kon ook gewoon doorlopen. Geen enkel probleem. Smiddags kwam wij terug op het bureau... en bleek deze jongeman aangehouden te zijn. Ergens anders in de stad. Voor een winkeldiefstal. En dat vonden wij wel interessant. Dus wij zijn het gesprek met hem aangegaan en gevraagd van... Hey, we hebben jou vanmorgen gezien, je bent aangesproken... je bent kennelijk opgevallen, uh, wat is daar gebeurd? En wat wel opmerkelijk was, was zijn antwoord. Hij zei ja, Hij zegt: ik was inderdaad wel degelijk van plan... om in Catharina een winkeldiefstal te plegen. Alleen uh, op het moment dat ik werd aangesproken... dacht ik van ja, nu voel ik me daar niet prettig mee... want ze hebben me aangesproken, ze hebben me gezien... laat ik mijn hel ergens anders zoeken uh, waar het wat rustiger is. Maar het bewijst wel dat op het moment dat jij iets gaat doen wat niet mag... Uh, wij noemen dat, iemand onder, wordt onder druk gezet, uh, die gaat iets doen waarvan hij eigenlijk wel weet, dat stemmetje in zijn hoofd, wat ik nu ga doen, dat mag niet, en dat is dus spannend, die laat gewoon gedrag zien. En de kunst is, kun je dat gedrag kun je dat, uh, filteren. Van den Berg is ervan overtuigd dat de methode werkt. Maar rechtspsycholoog Ewout Meijer heeft zijn twijfels. De positieve ervaringen van de gebruikers van zo'n methode... Die, die kunnen heel goed te, te verklaren zijn... doordat die methode zo vaag is... Eh, dat je daar alles in kan onderbrengen. Eh, en dat mensen dus iedere intuïtie die ze eh, voelen... vervolgens kunnen staven aan die methode. Eh, en dat, dat dat die intuïtie legitimeert... Eh, waar men, waardoor mensen dus sterker op hun intuïtie gaan varen... Eh, door middel van die methode... Bernd Riff vindt dat de spottersmethode... juist niet op de intuïtie van een agent moet zijn gebaseerd. Ik vind gedrag nooit verdacht. Gedrag kan vreemd zijn. Omdat het even niet past binnen het plaatje wat ik verwacht. Um, maar iedereen heeft de vrijheid om zich te gedragen zoals hij wil. Dus vreemd gedrag is nog steeds niet iets waar ik mee, iets mee ga doen. Ik ga er pas iets mee doen als ik in dat vreemde gedrag... een indicator zie van hey, dit kan ik koppelen... Animodus operandi, Dan wordt de situatie verdacht. Um, maar ik, ik ga niet um, naar iemand toe omdat hij zich toevallig anders gedraagt. Um, want dan, dan ga je daadwerkelijk op onderbuikgevoel reageren... en op je eigen referentiekader. En er is niks zo gevaarlijk om je eigen referentiekader... als uitgangspunt te gaan gebruiken. Er is dus onduidelijkheid over doel en gebruik van de spottersmethode... Sommige trainers zeggen dat je de methode alleen kunt gebruiken bij een specifieke dreiging, maar de Nederlandse politie gebruikt de methode veel breder. Wat is daarvan het gevolg? Gilliam de Valk, politicoloog. Uh, een van de dingen die de politie bijvoorbeeld doet, uh, en dat kan je gewoon zien op het Centraal Station Amsterdam, uh, dan staat soms op het bron twee agenten boven in de uniform. En die staan er boven. En wat heel interessant is, en dat is aardig als, als u dat een keer ziet... gaat van de afstand bestuderen... dan ziet u altijd mensen uh, die de trap oplopen... de agenten zien en omdraaien. Nou, die hebben kennelijk wat te verbergen. En een van de trucjes van de politie is dan... de agent en burger gaan achter die mensen aan... en gaan even ballen met ze. Want waarom lopen ze niet door? Uh, dat is handig, want je haalt er redelijk wat uh, mensen uit... die kennelijk iets op hun kerfstokken hebben... of boetes open hebben staan... Maar er zit ook een risico aan als je niet is gekoppeld... aan een uh. handelswijze van crimineel gedrag. Het kan ook zijn dat iemand zeg maar, een slechte ervaring met de politie heeft gehad... en denkt van, ik loop wel de andere trap op, want ik zie er afwijkend uit. Niet nog een keer. Uh, dan moet je oppassen dat mensen niet op grond van afwijkend gedrag... voortdurend worden aangesproken. Sophie in het Veld, Europarlementariër voor D66 maakt zich zorgen over dit brede gebruik van de spottos In onze rechtsstaat is het zo dat er een concre concrete uh, aanleiding moet zijn... om iemand te verdenken. Je mag iemand helemaal niet verdenken uh, uh, he, om, uh, vanwege de kleur van zijn das... of uh, omdat hij flapporen heeft. Dat, dat, dat is nou een keer zo in een rechtsstaat. He, en wat ze dan noemen afwijkend gedrag... Ja, uh, wat is afwijkend gedrag? Uh, zolang er geen concrete aanleiding is om iemand van de misdaad te verdenken... Uh, mag je hem er niet op aanspreken. Beveiligingsdeskundige en profiler Bernd Riff... ervaart het aanspreken van een burger niet als een schending van de burgerrechten. Zolang de politie dat op een klantvriendelijke manier doet... en openstaat voor logische verklaringen voor het afwijkend gedrag... is er niets aan de hand, vindt hij. Wel ziet hij dat het voor de agent in kwestie enorm lastig is... om die methode goed toe te passen. Een politieman is een opsporingsambtenaar. Dat betekent dat vanuit het denkkader en het referentiekader van de politieman... heeft hij een strafbaar feit nodig om iets te mogen. Want een politieman werkt vaak met verdachten. Nou, wat je nu ziet is dat uh, uh, het hele principe van spotten en predictive profiling... wat uit de securitywereld komt... is gericht op het nou juist zorgen dat er niks gebeurt. Dus in dat stadium heb je nog geen verdachte, Want iemand heeft nog niks gedaan... En je inzet is er nou juist op gericht om te zorgen dat er niks gaat gebeuren. Dat betekent dat je vanuit een ander referentiekader moet werken. En dan kan ik mij voorstellen dat het voor politiemensen enorm lastig is... om ineens het kader wat ze hebben meegekregen... waar ze bijna de hele dag mee moeten werken, om moeten loslaten. Want er is nog niks gebeurd. Je wil niet dat er iets gaat gebeuren. En je kunt ook nog geen gebruik maken van je bevoegdheid. Dat vraagt nogal wat. En het wordt nog lastiger als tijdens het gesprek wel een echte verdenking ontstaat. Wat je bij een opsporingsambtenaar hebt... is dat uh, op het moment dat hij uh, zich al lang voelt om naar iemand toe te gaan... terwijl hij geen gebruik maakt van bevoegdheden... kan het natuurlijk zijn dat in het gesprek wat je met iemand hebt... er een aantal dingen naar boven komen... waarop die uh, opsporingsambtenaar ineens weer in de spagaat terechtkomt... van joh, hartstikke leuk, ik ben dat gesprek open ingegaan... Maar er komen nu een aantal dingen naar boven. Waardoor ik ineens met een verdachte te maken krijg. Uh, en dan ben je natuurlijk aan hele strafwet, strafvordering gebonden. En dan moet je weer ineens terug naar je bevoegdheden. Uh, nou, dat is dus heel erg lastig. Er is nogal veel onduidelijkheid over de spottersmethode... en over de manier waarop die moet worden toegepast. Een andere vraag is hoe effectief is de methode. Rechtspsycholoog Ewoud Meijer herinnert zich een proef uit maart vorig jaar. Veertien getrainde spotters hebben daar de dag rondgelopen... Uh, om mensen uh, uh, uh, daar in de gaten te houden. Nou, wat heeft dat opgeleverd? Dus 14 mensen die een dag fulltime op Utrecht centraal station lopen, die hebben, meen ik, uh, ongeveer 10 mensen aangesproken uh, en uh, geen van die mensen uh, bleek uh, daar bleek iets mee aan de hand te zijn. Ja, mij lijkt dat een uh, redelijk teleurstellend resultaat. Uh, de KPD was dat niet met mij eens en die was zeer tevreden over, uh, over deze proef. Uh, maar ja, de, de vraag is dus gewoon wat in in termen van kost en baten. Uh, um, wat, wat heb je daaraan als mensen dat uh, een dag fulltime doen? Uh, wat, wat levert dat nou op? Uh, ja, Niet zo heel veel, uh, begrijp ik uit deze cijfers. De spottersmethode is in Nederland nauwelijks onderzocht. De politiewoordvoerder laat weten dat de enige evaluatie... die bij haar bekend is, plaatsvindt aan het eind van de cursus. Dan wordt de agenten gevraagd wat ze geleerd hebben. En later wordt dat in de eenheid ook nog een keer besproken met de leiding. Dat is het. Geen rapporten, geen cijfers en erger, zo lijkt het tenminste, zelfs geen criteria om de spottersmethode aan te toetsen. In de Verenigde Staten is het wel onderzocht. Taxpayers paid a lot of money to help security officials learn how to spot potential terrorists' suspicious behavior. The trouble is a new report finds the results were no better than guessing. Belastingbetalers betalen veel geld om veiligheidsfunctionarissen te leren om potentiële terroristen te spotten. Maar volgens een nieuw rapport zijn de resultaten niet beter dan raden. Dat meldt ABC News op 13 november het rapport in opdracht van Homeland Security, een overheidsbureau dat de antiterrorisme maatregelen in de Verenigde Staten coördineert, is vernietigend. The cost 200 million dollars a year, nearly a billion dollars spent so far, and now word that its money possibly flushed away that the security project may be worthless. Evaut Meier in de Verenigde Staten is een uh, methodiek uh, op grote schaal ingevoerd. De Spot Screening Passengers by Observation Techniek. Achterliggende gedachte is ongeveer hetzelfde, namelijk dat je op basis van bepaalde gedragingen kan zien wie er slechte intenties heeft. En aan dat programma is uh, inmiddels bijna 1 miljard dollar gespendeerd. En uh, men begint zich zo nu uh, heel langzaam te realiseren... dat dat eigenlijk een beetje gek is om 1 miljard dollar te spenderen aan een methode... zonder daarbij de vraag te stellen of die methode wel effectief is. Uh, nou ja, en er zijn dus nu een aantal rapporten, is een congressional hearing geweest... Uh, waar het toch heel duidelijk gezegd is uh, dat het wel dubieus is om op zo'n grote schaal... dit in te voeren op zo'n enorme bedragen aan te spenderen uh, zonder enig onderzoek te doen naar de effectiviteit. Uh, nou ja, en in, in Nederland uh, lijken we dezelfde kant op te gaan. En niemand stelt zich de vraag uh, of het wel effectief is. Van een grondige, objectieve evaluatie van de spottos is dus geen sprake. Sofie in het veld verbaast zich daar niet over. Nou, het aardige is dat uh, een aantal jaren geleden... notabene uh, in antwoord op een motie van D66... Uh, de regering inderdaad een evaluatie heeft laten doen van het antiterreurbeleid. En de conclusies daarvan waren eigenlijk nogal schokkend en alarmerend. Want het is eigenlijk een zootje en we hebben geen idee wat het resultaat is. En je zou zeggen, nou ja, aanleiding tot een spoeddebat in de Kamer en een parlementaire enquête. Niets is minder waar. Het rapport verdween in een la. En de enige reactie van de Nederlandse regering was om met nog meer antiterreurmaatregelen te komen. Ja, dat is redelijk absurd. Het rapport waarin het veld het over heeft, het rapport van de commissie Zuiver uit juli 2009, stelt dat de wet en regelgeving over antiterreurmaatregelen nooit systematisch is onderzocht.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 De Europese fractie van D66 als laatste in de reportage Search, Detect, React. Een uh, samenwerkingsverband van Saars Slegers en Kees van der Bos en van technicus Alfred Koster. Wilt u de reportage nog een keer terughoren? Ga dan naar www.vpro.nl slash argos. En u kunt zich daar ook abonneren op onze podcast en onze nieuwsbrief. En dan krijgt u elke week tijdig informatie over de volgende uitzending toegestuurd. Ahmed Marcouch is lid van de Tweede Kamer voor de Partij van de Arbeid... maar zelf ook oud-politieman. En hij heeft meegeluisterd naar de reportage in de studio in Amsterdam. Goedemiddag. Goedemiddag. Goedemiddag. Meneer Marcouch, u heeft vorig jaar namelijk samen met uw collega Jeroen Recour... vragen gesteld aan minister Opstelten... naar aanleiding van zo'n spottersactie op het Centraal Station van Utrecht. U vroeg toen ook naar het nut van deze methode. Waarom stelde u die vragen? Um... We hebben die vraag gesteld omdat we signalen kregen van burgers... dat ze de manier waarop de politie uh, die controles deed... heel erg intimiderend waren. En, uh, wat, wat deed ons... de politie? Wat, wat was intimiderend? Nou, het verhaal was dat politieagenten op je afkwamen... ...je heel diep in de ogen keken... ...en eh, nou ja, eigenlijk je het gevoel gaven dat je iets verkeerds deed. En, en vervolgens werd er daarna niet echt uitgelegd... Eh, ...van wat er aan de hand is. Dus je veroorzaakt daarmee meer onveiligheid... ...dan dat je veiligheid brengt. En dat kan niet de bedoeling zijn van politieacties. Want het idee is dat het de burgers, de mensen die verzameld zijn... ...op zo'n station bijvoorbeeld, op een vliegveld... ...dat dat spotten iedereen een goed gevoel geeft. Nou ja, en dat je het spotten, het observeren... moet ertoe leiden dat je, laten we zeggen... mensen die foute bedoelingen hebben op zo'n station... dat je die op tijd eruit haalt. Maar wat je ziet is, als je zo'n methode... die eigenlijk bedoeld is voor nou ja, en toegepast in landen waar veel terreur is om, om daarmee eh, proactief eh, terroristische verdachten eh, te detecteren... dat hij dus niet geschikt is voor een, een station als Utrecht of Amsterdam. U zult hem dus moeten toepassen op eh, de manier waarop wij onze samenleving georganiseerd hebben... en, en, en daartoe ook aanpassen en niet zo blind zwart-wit eh, overkopiëren. Minister Opstelten heeft ook antwoord gegeven op uw vragen destijds. Uh, hij heeft geantwoord dat het wel goed zit. Nou zegt dat niet zoveel, want minister Opstelten zegt op alle Kamervragen... altijd dat het wel goed zit. Was u onder de indruk van zijn uh, antwoord? Nou ja, wat hij, wat hij eigenlijk zegt is... Uh, hij geeft niet heel veel uh, inzicht in uh, hoe het gaat. In jullie rapportage wordt heel erg duidelijk gemaakt... Uh, dat het best wel uh, verdergaand is in de manier waarop uh, agenten opgeleid worden. Dus als iemand ergens uh, wat notities zit te maken... en dan heel diep uh, doorvragen van wat je hier doet... en wie je bent en wat je bedoeling is. En als je dat dan niet, uh, niet meewerkt, dat je dan uh, mee moet naar het bureau. Nou, ja, dat, dat is een manier van handelen die wat mij betreft uh, onwenselijk is. Uh, uh, en niet kan. Uh, dus uh, agenten hebben bevoegdheden... die hebben we vastgelegd in het uh, wetboek van uh, strafvordering. Uh, en die horen daarnaar te handelen... Uh, ook als voorbeeldgedrag naar iedereen die zich niet aan de wet houdt... en dan kan het niet zo zijn dat de politie zelf de wet overtreedt... Uh, door uh, dingen te doen die niet uh, mogen. Maar iemand diep in de ogen kijken geeft toch niet... Nee, iemand diep in de ogen kijken uh, geeft niet... Als je, uh, als je dat op een manier doet waarin je bijvoorbeeld groet... en, en gewoon en mensen attendeert van... we zijn er voor uw veiligheid, dienstbaar aan u. Uh, want het is natuurlijk ook uh, de manier waarop je dingen doet... dan is dat natuurlijk prima. Maar ik kan me ook voorstellen dat agenten... Uh, want de pakkans in Nederland is heel erg gering. Dus als je agenten leert om beter te kijken... Uh, er niks mis mee als dat in de context is van... Uh, inderdaad, modus operandus. Ik, uh, ik heb als politieagent altijd... Um, Zakkerrollers uh, leren spotten. Doordat je weet dat ze bijvoorbeeld met z'n drieën zijn, vaak in bepaalde uh, um, ja, gebieden rondom stations, bijvoorbeeld. Uh, dat ze ja, ik elkaar. Ze. Nou ja, uh, dan is er helemaal niks mis mee om op dat soort jongens af te lopen en te zeggen: jongens, uh, goeiedag, wat zijn we hier aan het doen? Uh, want dan is, maar dan is het gebaseerd op uh, kennis, ervaring van het gebied uh, en de criminaliteit die daarin plaatsvindt. En dan is het goed dat agenten leren om beter te zien, want dat is hun werk. Maar je moet dat niet in het wilde weg op een station gaan doen, vindt u? Je moet niet iedereen, uh, want je moet, je moet dienstbaar zijn aan al die goedwillende burgers. En die moet je niet lastigvallen met methodes die bedoeld zijn om uh, criminelen uh, op tijd uh, te pakken. Daar moet je het op toepassen, maar dat vraagt wel uh, vakmanschap en, en daar moet de politie ook op trainen. En niet domweg een methode uit Israël of Amerika... Uh, laten we zeggen blauwdrukken, uh, importeren... zonder uh, dat uh, goed uh, toe te passen en aan te passen... Aan onze eigen uh, cultuur, samenleving en de manier waarop we hier met elkaar omgaan. Want dat is inderdaad misschien een beetje raar. Het is een uh, methode, dat hoorden we in de reportage die ontwikkeld is in Israël. En nogal begrijpelijk dat ze dat hij doen. En uh, vervolgens hier in het kader van de terrorismebestrijding na 9-11 is geïntroduceerd in Nederland. Maar nu eigenlijk gebruikt wordt om, om, om winkeldiefjes en zo te spotten. Ja, dat kan niet de bedoeling zijn. Uh, dus uh, dat, dat, je ziet ook, uh, we hebben de afgelopen periode heel veel te doen gehad rondom uh, ethnic profiling. Uh, dus dan zie je dat agenten bijvoorbeeld ja, uh, kleurlingen, zeg maar, uh, mensen met een etnische achtergrond. Um, veel vaker staande houden, om papieren vragen. En, nou ja, dat, dat, ja, als je als politie op die manier gaat werken... raak je je legitimatie uh, kwijt in de samenleving. En je bent ook heel veel energie kwijt aan mensen die je eigenlijk niet moet hebben. Uh, uh, in plaats van uh, het focussen op uh, gedragingen... Uh, inderdaad, modus operandi en uh, de ervaring en de kennis van het gebied om uh, die pakkans van criminelen te verhogen... in plaats van uh, goedwillende mensen lastig te vallen. En, en te want het is voor die mensen is het heel erg intimiderend. Dat herkent de minister overigens ook... Uh, in, zijn, uh, in de beantwoording van de vraag die ik gesteld heb. En dat kan niet de bedoeling zijn. U vertelde net dat u zelf als politieman... Uh, wel eens mensen hebt gespot. Wat, wat, hoe doe je dat? Nou ja, kijk, je hebt, uh, je hebt op een gegeven moment werken in een wijk. Uh, en dan weet je dat er uh, bepaalde uh, delicten uh, gepleegd worden. Inbraken, uh, uh, bijvoorbeeld drugsdealers op straat. Maar ook stratenroven. Uh, uh, straten je weet dat er als een scooter ergens in een straat staat... Uh, met iemand erop die heel erg om zich heen kijkt... en je weet dat er verderop een juwelier is... Ja, dan kun je aannemen als agent dat die persoon misschien zou wel... zou kunnen. Ja, dus dan is het helemaal niet zo vreemd... dat je naar zo iemand toe gaat en, uh, en zegt van... goh, wat zijn we hier aan het doen? En, en mag ik eens even weten wie u bent? Uh, om op die manier te voorkomen... want voorkomen is nog altijd beter dan, uh, dan, dan genezen. Uh, ook in de misdaad. Dus... Dus dan, dan is dat prima als je dat op die manier doet. Maar dan is dat gebaseerd op kennis van het gebied. De delicten die er plaatsvinden. Modus, dus de manieren waarop uh, uh, misdaden gepleegd worden. Dat erbij halen en op die manier ook interveneren... is wat mij betreft alleen maar goed. En dat mogen agenten ook gewoon wat mij betreft beter leren. Want de pakkans in Nederland is echt heel gering. En hoe zou je dat op een station doen, op het centraal station van Utrecht bijvoorbeeld. Waar, waar mag je wel naar kijken en waar liever niet naar? Nou ja, kijk, als je op een station werkt, ik was toevallig niet zo lang geleden op bezoek bij de Mariscusee op Schiphol. Um, die hebben heel erg uh, uh, veel gevoel uh, op basis van hun ervaringen. Bijvoorbeeld voor mensen die uh, een drugstas op komen halen. Of uh, een drugsdeal. Of uh, uh, bijvoorbeeld uh, tasjes, uh, zakkenrollers. Dat heeft echt te maken met hoe die mensen daar bewegen en hoe ze er staan. Maar soms zijn het ook gewoon bekenden van de politie. Dus het is meer dan alleen maar iedereen maar scannen en spotten. Het is heel erg gebaseerd op hoe iemand zich gedraagt. En uh, gekoppeld aan de, aan de ervaring en de context waarin die agenten werken. Ja. En dat is, uh, dat is ook uh, op Schiphol blijkt dat ook heel vaak effectief te zijn. Door ook uh, uh, nou ja, op die manier uh, via camera's, et cetera... Uh, dergelijke figuur in de gaten te houden... dienstbaar aan de rest van de passagiers. Die Aha. moet je dus zo min mogelijk lastigvallen. Lastig Die merken er vaak ook helemaal niks van. U pleit voor een uh, aangepaste methode. Hè? Niet intimiderend, niet etnisch discriminerend. Dan vraag je als uh, journalist aan een politicus natuurlijk... wat gaat u daarmee doen? Nou ja, ik ga, wij hebben in januari hebben we een algemeen overleg... met de minister van Veiligheid en Justitie. En dan ga ik uh, wat nadere vragen stellen over deze methode... Uh, en hoe die toegepast wordt. Uh, voor ons is het onwenselijk dat, uh, nou ja, dat iedereen maar uh, op deze manier uh, zeg maar gescand wordt. We vinden het geen probleem als het uh, gebruikt wordt als, uh, als instrument... om beter te leren observeren. Veel gerichter op uh, verdachte figuren op basis van kennis en ervaring. Uh, maar zo... Uh, Domberg, algemeen inzetten op alle passagiers. Of, uh, dat moet veranderen. Of, uh, nou ja, dat, dat moet veranderen. Dus daar wil ik uh, heel graag uh, wat meer opheldering uh, van de minister over. Ik dank u, Ahmed Marcouch. Heeft u zelf trouwens wel eens het gevoel gehad... dat iemand anders u in de gaten hield? Ja, ik heb het wel eens aan de hand. Ik ben wel eens laat zeggen, tussen aanhalingstekens slachtoffer geweest... van een uh, spotter uh, bij uh, de herdenking van de Kristallnacht. Uh, en dat was uh, een beveiliger, volgens mij, van de Israëlische ambassade. Dat zou wel eens kunnen. En terwijl ik zelf ook politieman was in burger om uh, natuurlijk ook de veiligheid rondom uh, de kristandacht uh, te, be te bewaken. Uh, maar dat was inderdaad een bijzondere ervaring, maar dat hebben we op dat moment heel snel opgelost. En die keek u vast ook heel diep in de ogen. Mag ik u bedanken voor dit uh, vraaggesprek. en uh, alv alvast goede kerstdagen en een goed Fijne dagen allemaal en een goed oud en nieuw. Dag. Ah, met Marcoes was dat van de P van de A. Volgende week zijn we er weer uh, met Argos met ons eigen kerstverhaal over de uitzetting van Illegale vanaf vliegveld 16 Hoven. Daar maakten we in 2004 een uitzending over. En naar aanleiding daarvan werd de televisiefilm Exit gemaakt, die op het Nederlands Filmfestival in Utrecht een gouden kalf kreeg. We spreken met de maker van die film Boris Pavel Konen. Straks Tros in bedrijf. En uh, de autoshow natuurlijk. En de laatste opium op Radio 1. Want de collega's gaan verhuizen naar Radio 4. Goed weekend en goede kerstdag ook alvast namens de hele redactie van Argos. Argos gaat verhuizen.